Freddy van Tijn met het NOS Journaal. 25.000 mensen hebben volgens de gemeente Amsterdam meegelopen in een protestmars tegen het coronabeleid in de stad. De demonstratie was vooral gericht tegen de verplichte coronapas voor toegang tot horeca, musea en bioscopen. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol zegt dat ze spijt heeft van haar uitspraken gisteren in een interview met het Algemeen Dagblad over Afghanen. Broekers zei dat er mogelijk honderdduizend Afghanen naar Nederland willen komen en dat het asielsysteem dat niet aankan. Ook zei ze dat er het risico is van een brain drain als te veel mensen Afghanistan ontvluchten. Die uitspraken leiden tot felle reacties bij zowel oppositie als coalitie... omdat die brain drain juist het argument is dat de Taliban gebruiken... om te voorkomen dat mensen vertrekken. Demissionair minister van Financiën Hoekstra heeft jarenlang een belang gehad... in een brievenbusfirma op de Britse Maagde-eilanden. Dat schrijven Trouw, het Financiële Dagblad en onderzoeksplatform Investico. De gegevens komen uit de zogenoemde Pandora Papers. De brievenbusfirma wordt gebruikt als beleggingsclub. Dat is een belastingconstructie die wettelijk niet is verboden. Hoekstra heeft in 2017, een week voordat hij minister van Financiën werd... zijn aandelen verkocht... Naar eigen zeggen heeft hij alles aan de Belastingdienst opgegeven... en wist premier Rutte ervan. Op Twitter zegt Hoekstra... Ik heb mij twaalf jaar geleden niet gerealiseerd waar het bedrijf gevestigd was. Daar had ik me achteraf natuurlijk beter in moeten verdiepen. En de KVB wil een politieonderzoek naar matchfixing... in de beloftecompetitie van het betaald voetbal. Dat zijn de spelers van de profclubs onder de 21. Een betrokkenen beweert in de NOS-podcast Gefixt... dat hij de afgelopen jaren onder andere vijf spelers van Jong RKC heeft omgekocht. Het weer, de regen trekt weg, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen wisselend bewolkt op veel plaatsen droog... langs de kustbuien, mogelijk met onweer. En 15 tot 17 graden. Dit was het nos Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zand, Zandvoort Zand, Zand, Dit is de zomer van ZFM met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1458. Mijn naam is Ben of uw gast de heer, voor de komende twee uur in dit muziekprogramma. Peace, daar dacht Paul Afreginos, Paul Afreginos, de Griek, aan toen hij zijn nieuwe album maakte. En het eerste track waar we naar gaan luisteren is Peace Is... Ja, heel mooi album. Echt meditatieve muziek. Staat inmiddels al uh, een paar weken op uh, Peaceful Radio Internet Station. En daar uh, kan je 24 uur per dag uh, gewoon luisteren. Steeds weer andere muziek. Heerlijk om bij te ontspannen. Wouter Kellerman en David Arkestone gingen een samenwerking aan. Het zijn twee zeer gelouterde mannen in de nieuwheidsmuziekwereld. En zij maakten samen het uh, album Pan Gaea. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek, Pangea. Uh, en de eerste track heet Desert A Moon. Nou, eens even kijken wat we nog meer hebben. Uh, ja, daar was ik erg blij mee. Uh, het album, en dan gaan we terug naar 2009, rond die tijd. Forget Your Limitations van Rishi en Um, deze mensen uit Zuid-Europa uh, deze twee heren fantastisch en tijdloos album en uh, maken prachtige ritmische muziek dat wel weer wel dan onze goede vriend Al Groomer Khan een, uh, een Duitse meneer ja je zou het niet aan zijn naam zeggen maar goed, uh, jaren geleden maakte hij Citar Secrets en daar gaan we dan ook vier minuten naar luisteren, we sluiten af met de Nederlander Hélène Escanasi en die maakte rond die tijd van 2009-2008... Sacred Spaces voor het label Oriade Music. Uit uh, Heemstede zat het destijds en tegenwoordig het bestaat nog wel. Je kan er nog uh, van alles downloaden, maar het is gehuisvest in Haarlem. Veel luisterplezier bij peacefulradio.nl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 I'm oh.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 Zag